7 uur, Herman Vriend, met het NOS Journaal. De politie heeft in Burem in Friesland twee jongens van 12 en 14 aangehouden... in verband met brand in een oude molen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij die brand... die de 225 jaar oude molen gisteravond in een half uur verwoestte. De twee jongens staken samen met andere jongeren vuurwerk af in het Friese dorp. De politie vermoedt dat er een vuurpijl in de molen terecht is gekomen.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 In het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis zijn gevechten uitgebroken tussen betogers en de politie. De ongeveer 2000 demonstranten wilden op het Bourguiba Avenue een mars houden... om de start te herdenken van het Tunesische verzet tegen de Franse overheersing. Vandaag precies 74 jaar geleden. Sinds vorige week geldt een demonstratieverbod voor de Bourguiba Avenue. Toen de demonstranten toch de straat opgingen... werden ze door de politie met traangas en wapenstok uiteengejaagd. gejaagd. Het Nederlands Bureau voor Toerisme is tevreden over de start van het toeristenseizoen. Er kwamen zo'n 850.000 buitenlanders tijdens Pasen naar Nederland. Zo'n 250.000 Nederlanders vierden vakantie in eigen land. Samen besteden de binnen- en buitenlandse bezoekers dit jaar zo'n 600 miljoen euro. Populaire bestemmingen voor de buitenlandse bezoekers waren de Bollestreek, de Grote Steden en de Floriade. Het weer. Vanavond houden bewolking en regen aan. Soms is het droog. Aan zee waait een krachtig tot harde zuidwestenwind. Morgen klaart het pas in de middag wat op. De dagen daarna zijn er stevige regenbuien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. Um, hoe heet jij ook, Ja, hallo, sorry hoor. Ik ga toch echt niet langer mijn tijd voldoen. Dit is de ergste blind date ooit. Sorry.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast won vorig jaar de gouden griffel voor zijn jeugdboek Tisses. Waarin hij het verhaal van de mythologische held Odysseus. half rijmend, half rappend, mixte met zijn eigen jeugd in een klein dorp. En nu ligt zijn nieuwe boek in de winkel: Spinder over twee broers die een bittere strijd uitvechten... om een geheime kelder onder het huis. Hier is Simon van der Geest. Uw presentator is Jelly Brouwer. Snel dat kauwgompje eruit en op de rand van de tafel geplakt, Simon oh, sorry, van der Geest. Sorry hoor. Hoef je helemaal niet voor te excuseren. Het zet gelijk de toon, zullen we ja, maar zeggen. Ja, ja, ja. Um, zou jij echt ook van de rupsen van witte vlinders roze vlinders kunnen maken? Nou, ik zou het kunnen proberen natuurlijk. Je hebt het niet geprobeerd? Nee, ik heb het niet geprobeerd, nee. Nee, maar uh, ja, ik, ik vond het wel vrij aannemelijk klinken. Als je rode kool in plaats van witte kool gebruikt dat ze dan misschien roze zouden worden. En dan gaat het om witte, nee koolwitjes, rupsen. Ja. Ik moet erbij kijken. Moet ook alweer zat. En dan die, die laat je de hoofdfiguur hidden. Die houdt ja. enorm veel van insecten. Weet er ook alles van. Ja. En je laat hem, uh, je laat die rupsen uh, van het koolwitje dan uh, rode kool eten. En dan zouden dat wel eens roze vlinders kunnen ja. worden. Ja, dat leek me wel aannemelijk. Ja. Heb je veel dingen geprobeerd die je beschrijft in het boek, wat hij er allemaal uitspookt met die uh, insecten? Uh, nee, nee. Uh, ja, ik heb ik heb natuurlijk als als kind wel een paar van die van die een beetje nare experimenten gedaan met met insecten. Wat, Welke dan? Wat veel kinderen. Nou, een worm doorknippen of zo. Dat, uh... een worm door. Ja. Uh, dat, Hoe oud was je toen? Ik denk uh, tien of zo. Ja. En dan blijven die twee helften gewoon verder ja, leven. Ja. ja, dat kan ik me nog wel goed herinneren. Die gaan gewoon allebei hun eigen weg zo. Die gaan allebei... Uh, je hebt er gewoon twee dan. Ja. Ja, dat is heel grappig eigenlijk. En als je dan ja. nog eens doorknipt, dan heb je er uh, zes. Dat heb ik niet uitgeprobeerd, hm. maar dat, uh, ja, dat zou je kunnen proberen. Ja. Was je ook zo'n jongen die ontzettend veel van insecten hield... en daar van alles mee uh, deed en ze ook verzamelde? Uh, ja, ik, had nie, ik heb nooit zo, het nooit zo professioneel aangepakt als Hidde... Ik had nooit echt, echt van die terraria en zo. Maar ik, heb, ik had wel veel van die jampotjes. En we hadden een grote tuin vroeger. En eh, ja, als ik me verveelde of zo, dan ging ik wel eens die tuin in. En dan, en dan lichtte ik van die, van die uh, stoeptegels of van die grote stenen op. En dan moest je altijd een beetje snel zijn, weet je wel. Want die duizendpoten die kruipen altijd heel snel weg. Ja. En dan probeerde ik er een paar, uh, uh, een paar te pakken en dan in zo'n potje te doen. En dan kijken uh, kijken hoe lang of je ze ja, een tijdje kon verzorgen, wat ze deden. Uh, ja. En wat er dan gebeurde? Ja, en ja. Uh, we hebben het geloof ik over een heel klein dorpje in de buurt van Gouda? Ja, ja dat klopt. De Meijen. De Meijen. Ja, ja. Minuscuul dorp. Minuscuul, ja. Eén kerk, één café. Dat is, dat is een en een paar zorg. jongens. Ja. Ja. Uh, dat brengt mij op het nieuws. We hoorden het zojuist ook in het, uh, in ja. het nieuws. Uh, in Buren, Friesland, zijn twee jongens van 12 en 14 aangehouden... voor de brand die gisteravond woedde in een 225 jaar oude molen. Is helemaal verwoest. Volgens getuigen zaken die jongens uh, met andere vuurwerk af. In het dorp. De politie, die vermoedt dat een vuurpijl in de oven is beland, verwacht meer aanhoudingen. Als je dat zo leest. Ja, zonde natuurlijk. Van de molen. Ja, ja heel erg. Maar ja, ja waarschijnlijk ja, is een beetje ravotten en een beetje, een beetje klooien. En uh, ja, dat is dan verschrikkelijk uit de hand gelopen. Ja. ja. Het is zo'n scène die ik zomaar in een van jouw boeken zou kunnen tegenkomen. Ja, ja, ja, ja misschien wel. Ja. Waarom twijfel je jezelf? Ja, je moet het wel een soort betekenis kunnen geven. Zo'n zo molen die, die afbrandt, ja, dat is natuurlijk wel verschrikkelijk. Dat, uh... Maar ik kan, me, ik kan me wel verplaatsen in, in, in een paar van die jongetjes... die dan heel graag stoer willen doen of uh, iets uh, naar elkaar hebben... waardoor ze denken, van we moeten dat vuurwerk afsteken... En dat het dan zo tragisch uit de hand loopt. Ja, ja. Het, is, het is stof voor een verhaal. Het zou kunnen. Dank je wel. Ja. Ja. <laughs> of vind je het te veel dik trom? Nee, nee, nee. nee ik, vind, ik vind dat er niet genoeg uh, dik trom gemaakt uh, kan worden. Ik denk dat het wel... Uh... Ja, dat het, wel het is, zijn plek is nu. Het, het, ja. het is pas uh, je derde boek. Maar je hebt ja. ook veel voor het uh, theater geschreven. Ja. En het gaat nog alles over uh, machtsverhoudingen tussen jongens. Hè? Of gedoe tussen jongens. En dat ja. gaat er niet al te zaks, uh, zachtzinnig aan toe. Uh, vorig jaar uh, stond je opeens op de kaart met Dissus. Je won een uh, gouden ja. griffel. Een bewerking van uh, Odysseus. En uh, nu is daar een, een nieuw boek. En ik voorspel dan maar gewoon dat dat wederom een klapper gaat worden vermoed ik zo. Weet eigenlijk wel zeker. Vandaag um, gaan we het over hebben, over dat nieuwe boek... maar ook nog over Disses uh, en over al dat andere werk uh, dat je hebt geschreven. Luisteraars kunnen zich met de uitzending bemoeien. U kunt uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Misschien heeft u een van de boeken, nou ja, Spinder... Kan eigenlijk nog niet, want het is nog maar net uit. Hè? Een paar dagen, ja. Een paar dagen, maar Disses uh, zal zeker door een groot aantal mensen gelezen zijn. Meld het aan ons, dat kan op onze website. Ga naar het gastenboek radiokunstof.nl. Maar we zijn ook actief op uh, Twitter. Hashtag uh, Kunststof. De tegel ligt daar en die uh, mag op een gegeven moment ook beschreven worden, Simon van der Geest. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, je bent uh, begin dertig. Uh, en uh, nu al uh, word je in het rijtje genoemd van grote schrijvers als uh, Stuart Kuiper, Guus Kuijer, Edward van der Vendel en uh, Ted van Lieshout. Vorig jaar uh, won je dus die Gouden Griffel met Disses, eigentijdse bewerking van de Odysseus. En nu is daar uh, dat nieuwe boek Spinder. Misschien moet je eerst even de titel verklaren. Uh, ja, dat, dat vraag ik ook altijd meteen aan, als ik erover vertel, aan, in, in klas en op scholen. Dan mm -hmm. vraag ik ook meteen aan kinderen, wat zou dat kunnen zijn, een spinder? Nou, en als die kinderen eventjes doordenken, dan komen ze er meestal wel achter. Het is een kruising van twee insecten, die die ooit, uh, wat hij ooit heeft gemaakt, als een, als een experiment. Als een cadeautje voor Lieke uit zijn klas, waar hij ja, toch wel een oogje op heeft. En uh, destijds heeft hij geprobeerd om van een, even goed denken, een... Dagbouw oog, de, vlinders, de vleugels af te knippen en die op een hooiwagen te plakken, zodat je een kruising krijgt tussen een spin en een vlinder. Mm -hmm. En dat heeft hij toen een spinder genoemd. En een hooiwagen? Ja, dat zijn ook echt allemaal insecten. Ik heb er nog nooit van gehoord. Een hooiwagen heet toch wel? Nee, Nee? Die die, zo'n zo heel, heel klein speldenknopje met acht van die hele dunne bootjes. Oh, die? Ja. Nee, dat zeg je niet. Nee. Nee, nou. <laughs> ik kwam heel veel de de rozenkever, de goudlandskever, een koekoekshommel, een vliegend hert, een goudoogdaas. Dat is ja. ook een vlinder zeker, die laatste. Nee, dat is een echt een, zo'n metallic groene vlieg. Zo'n steekvlieg. Oh ja. Weet je een beetje zo'n ja, ja, rolbeest? Ja, ja, ja. Ja. Die ken ik dan weer wel. Ja. Tenminste. Als je ja. beschrijft hoe die eruit ziet. Ja. Maar heb jij daar nou een enorm studie naar verricht? Had je van die mooie fijne boekjes met alle afbeeldingen erbij? Ik heb wel heel veel boekjes uh, in huis gehaald, inderdaad. En uh, ja, ook gewoon met, met de gidsje de tuin in. Dat helpt toch ook wel, uh, wel erg. Ik heb een gedeelte van het boek ook in, in Frankrijk geschreven. En uh, nou, dat in een tuin. Uh, en uh, dat, dat hielp wel heel erg. Want de, terwijl ik zat te schrijven op mijn laptop... kwamen de krekels zeg maar, op mijn scherm zitten... Dus dat, dat, ja, dat hielp wel heel erg. Maar als je dan met een, met een boekje de tuin in gaat... Ja, dan leer je wel heel veel erover. Ja. Het gaat dus allemaal uh, om Hidde, hè? alias Spinder. Want zo wordt hij genoemd nadat ja. de klas ontdekte... wat hij voor Lieke uh, had gemaakt. Ja. Die roze vlinders hebben daar trouwens ook iets mee te maken. Want hij probeert haar naar zijn huis te lokken ja. met... Roze vlinders, ja, ja. Um, nou deze uh, Hidde... Um, weet alles over alle mogelijke insecten en verzamelt ze ook in zijn kelder. En uh, hij woont samen met zijn oudere broer Jeppe en zijn moeder. Uh, en er is sprake van een, een groot geheim, en dat grote geheim heeft te maken met de dood van een nog oudere broer, Wart, die is ja. drie jaar geleden overleden. En uh, Hidden en Jeppe. Hebben samen een groot geheim. Ook ja. de moeder weet daar niet van. Hoe is dat verhaal tot jou gekomen? Ja, dat, dat weet ik niet meer zo goed. Uh, ik wist wel dat, ze, dat, dat die broers, dat iets hen verbond, wat uh, ja, zeg maar niet door de beugel kon, of wat, wat onderhuids was. Of wat. En uh, ja, ik heb heel lang daarnaar gezocht. En, en eigenlijk ook een beetje. Uh, f, dit, dit drong zich op. De dood van een, van een derde broer. En eerst vond ik dat zo naar of, of zo dat ik dat weg probeerde te stoppen. Dat ik dacht, nee, ik ga iets anders proberen. Want dit, dit hoort niet in, in, in zo'n boek. Waarom hoort het niet in zo'n boek? Want de dood in de jeugd- en, en, en kinderliteratuur is al vrij gewoon geworden. Nou, het komt steeds vaker. Het komt steeds meer voor. Het is wel inderdaad een, een onderwerp waar je niet, wat je niet moet vermijden. En ik denk dat ik dat ook gewoon. Ja, ik was gewoon bang voor. En, uh, en toen ontdekte ik van ja, nee, maar. Het... Wacht even, maar waar was je precies bang voor? Ja, voor, voor zo'n. Om dat verhaal te vertellen. Hm. Omdat het een, uh, een heftig verhaal kan zijn ook. En, maar uiteindelijk ontdekte ik van nee, ik moet dat toch vertellen. Want dat, blijkbaar ja, zit dat op mijn lever of zit dat, weet ik niet. Maar dat, dat uh, moest eruit. En, uh, en ik heb het wel geprobeerd om dat zo te vertellen. Dat het, dat het toch mooi is of licht of. Dat je, uh, ja, dat je dat toch op plek kan geven. Ja. Nou, misschien moet je dan ter introductie uh, een, een pagina voorlezen waarin je uh, de drie gezinsleden introduceert. De moeder en haar twee overgebleven zonen. Daar kun je ook zien in de toon wat je net al beschreef. Ja. Dat het ook licht moet zijn. Ja. Pagina 16 is. Uh, ja. Ja, ja, pagina 16. Komt ie? We wonen met z'n drieën in dit huis. We zijn net mieren, denk ik wel eens. Iedereen heeft zijn eigen routes. Voordeur, keuken, televisie, slaapkamer, keuken, enzovoorts. Soms komen we elkaar tegen. Dan stoppen we even. We zeggen meestal niet veel. Mieren geven elkaar dan tikjes en klopjes op de schouder. Zo geven ze door waar daar voedsel ligt. Mam wijst en zegt, er ligt hutspot in de koelkast. Of ze schrijft het op een briefje. Een mierenkolonie is een familie van duizend mieren. Een moeder, de koningin, en duizenden dochters. Ze hebben ook wel een vader, maar die vliegt meteen weg. Die is er eigenlijk niet. Onze vader is ook ooit weggevlogen. Lang geleden. Ik was nog heel klein. Zo klein, ik herinner me bijna niks. Schuurpapier, wangen en een snor, dat is het wel zo'n beetje. De kolonie van mijn familie bestaat nu nog maar uit drie. Een moeder en twee zonen. Dat kun je nog moeilijk een kolonie noemen. Vroeger waren we met meer. Jeb en ik hadden nog een broer. Hij heette Wart. Hij was de oudste. Hij kon fluiten door zijn neus. Hij kon mij over zijn schouder dragen. Hij kon prachtige draken tekenen. Hij had een plastic doosje met knalrode en blauwe pillen... waar hij er elke dag een paar van nam. Voor zijn superkrachten, zei hij altijd. Ik geloofde hem. Ik wilde hem geloven. Hij kon Jeb aan. Ze rolde soms door het gras en dan ging Wart bovenop hem zitten... drukte hem tegen de grond en zette zijn knieën op zijn spierballen. Gek om te bedenken dat Jeppe ooit ook een grote broer heeft gehad. Nu merk je nog aan weinig dat Wart er vroeger was. Zijn stoel die moet van mama aan tafel blijven staan. Er liggen altijd folders en tijdschriften op. Dan lijkt hij minder leeg. Ja, mooi. Hoe je, nou ja, het is, ik vind het echt prachtig geschreven, het hele boek... Um, lees je het voor jezelf ook hardop voor als je weer een pagina. Uh, uh, ja, vaak, vaak wel. Of, of voor mevrouw. En dan uh, om het uh, uit te proberen. Meestal als je het voorleest en je hapert al een beetje, of je struikelt, dan klopt er vaak iets niet. Dus dan uh, weet ik, oh ja, ik moet hier even iets. Uh, of als ze in slaap valt, bijvoorbeeld. Ja. Als zij in slaap valt, ja, gebeurt ja, dat ik, wel eens. Ja, als ik voor het slapen ga een <laughs> stukje voorlees, dan uh, ja, soms dan valt ze wel eens in slaap dan. Ja. Um, Hidde schrijft dit boek, althans, schrijft eigenlijk een schrift... waarin hij het verhaal vertelt. Hè? En Hidde uh, richt zich rechtstreeks tot de lezer. Daar komt zo nog wel een voorbeeld van. Maar um, het is dus helemaal vanuit deze jongen geschreven... die een jaar of elf is, denk ja, ik klopt, nu. Elf, ja. Wat voor band krijg je als auteur met zo'n jongen? Ja, wat voor band, ja... Ja, je probeert er helemaal in te kruipen, uh, uh, natuurlijk. Uh, je probeert te denken en te schrijven. En als, als die jongen, en zeker bij zo'n het fijne van zo'n, zo ja, wat is het, een dagboek of een logboek, mm -hmm. is dat je dus letterlijk zijn uh, taal en zijn uh, gedachten heel rechtstreeks op, op, uh, op papier kan zetten. Uh, ja, dus dat wordt wel een hele, hele enige band, inderdaad. Ja. En uh, het kost jou blijkbaar niet zo heel veel moeite... om naar een jongen van elf terug te gaan of, of daar te zijn? Ja, dat zei laatst ook iemand tegen me. van, van uh, Je weet dat dus nog allemaal. En uh, toen dacht ik, ah ja, ja eigenlijk wel. Of soort, of, uh, ik weet niet hoe dat kon, maar ik heb wel een vrij levendige herinnering... van die periode, zo vanaf zeven, acht tot dertien of zo... Uh, oh, juist die periode? Ja. Ja, nee, daarna ook nog wel. Maar ik, ik, zeker die periode, ja ik, ja, ik kan het me wel goed voor de geest halen. Ik was een beetje een eindselganger. En misschien dat je daardoor dat, dat observerende vermogen meer ontwikkelt of zo. Dus ik heb nog wel vrij... Vrij goede, vrij gedetailleerde herinneringen van toen. Ja. Maar een Einzelganger, omschrijf die, die, die Simon van den Geestes in die periode. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Oh, god. Um, Eigenlijk zie ik het helemaal voor me. Ja, ja nee, nou, dat, uh, nee, ik had nog geen, ik had nog geen, geen brilletje. Bril? brilletje. Dat, dat had wel geklopt, maar dat had ik niet. Um, ja, ik was gewoon heel erg met mijn eigen dingen. Ik was een, ja, een vrij slim jongetje, zeg maar. Met, met vooral met rekenen en wiskunde en zo liep ik al. En, en, ja, ik was en ik hield wel. Oh, je van... speciaal talig? Nee, nee, dat viel me mee. Nou ja, ik, ik, ik hield wel van lezen. Maar ik was eigenlijk meer bezig met, te, met tekenen, constructies, technisch Lego, eh, uitvindingen doen eh, eh, en elektronica en zo. Oh ja. Dus dat, dus, ja, weet je wel, zo. zo uh, van, van die installaties bouwen en radio's uit elkaar halen. Dat, dat, dat deed ik ook wel, ja. en, en in dat dorp? Ja. Hoe, de school waar je op zat? Hoe? Ja, piep, klein schooltje. Ik zat met z'n zessen in de klas. Met z'n zessen? Ja, nee, goed, we combineerden dat dan wel met twee andere klassen... waardoor je uiteindelijk dan toch wel misschien wel met z'n twintigen zat. Zo. Maar uh, ja, heel klein schooltje. Dus, dus ook... Ja, heel beschermd wat dat betreft. En een heel fijn uh, plattelandsschooltje met uitzicht op de weilanden, ja. En was er contact? Ja, je noemt jezelf een nou ja. Einzelkenger. Maar de, ja. de, uh, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Natuurlijk nou, hadden we wel, wel vriendjes en, uh, en uh, veel uh, buitenspelen. En, en, en ontdekkingstochten en zo. Um, maar ja, misschien ook omdat wij... Het, ik ben op mijn zesde naar dat dorpje verhuisd. Want daarvoor wonen jullie... Woon ik in de stad, in, uh, in, in Gouda. En, uh, Vader, ja, dus, moeder dus, en één broer, geloof ik, hè? Toen hadden we nog één broer. Ja, later dus nog hebben we nog zusje erbij gekregen. Mm -hmm. en, uh, en toen we daar naartoe verhuisden... Ja, dan was je toch nou, de stadse jongen, zeg de, maar. Want de kinderen die oorspronkelijk uit, uit het dorp... Kwamen, nou, dat waren toch een beetje andere kinderen. Die waren echt helemaal van de boerderij. En uh, ja, dat waren wij niet. Nee, <laughs> en dat was wel duidelijk in hoe je praatte en hoe je eruit zag, waarschijnlijk. Daar bleek dat uit. Nou ja, het gekke is dat, dat je dat vooral analyseert achteraf. Want op dat moment zag ik eigenlijk niet zo'n verschil. Maakte dat helemaal niks uit. Ik bedoel, uh, ik ging net zo lief natuurlijk uh, met mee de hooibergen in, uh, spelen en weet ik wat allemaal... Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het een grote ontdekkingstocht was dan. Want als je daar uit die stad komt en, uh, en, en iemand legt je uit wat een hooiwagen is... want wist jij toen ook heus niet. Tuurlijk wel. <lacht> <lacht> gewoon een boekje erbij pakken. <lacht> ja, ja, ja, precies. Zo ben jij dan. Ja. Nee, maar dat, uh, nee, dat kan ik niet zo herinneren dat dat, dat, dat, dat, dat zo'n oh. heftige schok was of zo. Uh, ja, je ging daar gewoon wel in mee. En ja. Even terug naar uh, die spinder. Want in hoeverre is zo'n jongen dan een afsplitsing van jouzelf? Of moet het dat dan zijn om zo'n boek te kunnen schrijven? Um, ja, een afsplitsing. Ik, ja, het, je maakt natuurlijk heel veel gebruik van, van herinneringen mm -hmm. en, en bronnen. F, uh, die, die je hebben geraakt of die je wat deden. Of die dicht bij jezelf liggen. En in die zin heb ik denk ik gewoon voor deze keer ingezoomd op dat, uh, dat, dat met die beestjes. En, uh, en denk ook wel met uh, die, die uitvindingen en constructies waar ik vroeger veel mee bezig was. Uh, dat je dat soort van uit, uitvergroot en uitlicht en kijkt van wat, wat kan dat voor personage opleveren. En wat ik natuurlijk ook heb gedaan is soort van... Ik, ik, ik heb zelf ook een broer, maar wij, wij waren altijd hele dikke maatjes. Uh, en uh, dat heb ik meer... Uh, Omgekeerd, binnenstebuitengekeerd. En gekeken van, nou, wat als, als je juist niet een goede band met je broer hebt, wat dan? Ja, want de relatie tussen Jeppe en Hidde is echt gruwelijk. Het is niet zo heel fijn. Nee. nee, nee. Nou ja, niet zo heel fijn. Het is een, een dood wat er tussen die ja. twee jongens uh, gebeurt. Um, uh, de, de, de, net als in, uh, in Disces. Um, Gaat het ook tussen deze jongens zijn er echt keiharde omgangsvormen? Uh, in Disses geldt dat ook. Die met zijn vrienden uh, uh -huh. op pad gaat. En nou ja, de relatie tussen deze twee broers is, is verschrikkelijk. Maar ook onderlinge verhoudingen met een overbuurjongetje is naar. Uh, is dat iets wat jij signaleert? of? Um... Hij zei net: Ik wil dat eigenlijk als een vorm. Kijken hoe we. Tussen mij en mijn broer was het zo goed allemaal. Dus kijken hoe het zou zijn. Als, als het, het onder... totaal andersom zou, zou zijn. Of? Ja. Nou, ik, het is niet iets wat ik per se signaleer, maar het is wel. Uh... Ja, het gaat er ook gewoon wat, wat harder aan toe bij, bij jongens. Ik, of het hoeft niet zo poezelig of zo liever. En dat, ik denk ook dat het zich goed leent voor boeken. Om dat juist een beetje aan te zetten... Uh, waardoor je gewoon spannende verhoudingen krijgt. Uh, en dus een spannend verhaal. Ja, ja, ja. Ja, en het, het, is misschien, het gaat ook gewoon misschien wat meer over... Uh, over macht of zo, of over... Uh, wie is, wie is op dit moment de stoerste, of de tofste, of de grappigste? Ja. Want, um, ik weet niet of het jou opvalt... ik heb juist de indruk dat jongens steeds uh, zachtadiger worden opgevoed. Ja. En uit nou ja, onderzoek is dat ook wel gebleken. De ja. discussies zijn geweest dat jongens geen echte mannelijke rolmodellen meer... Uh, om zich heen hebben in hun directe omgeving. Dat er alleen nog maar vrouwelijke ja. leerkrachten zijn. Ja, is, ja. Maar als ik die boeken van jou lees, dan uh, hebben ze niet te klagen. Nee, nee misschien ook dat, dat dat ook een soort uh, tegenreactie is of zo... Uh. Uh, ja, je hoort wel eens inderdaad van... jongens hebben te weinig ruimte of te weinig tijd... of ze mogen niet meer echt ravotten Of uh, vroeger als je in een band... Geen regenwormen meer, nou, meer de knippen? Nee, inderdaad. Vroeger als je in een band lieg, liet leeglopen... dan was het nog een leuk geintje. En nu is het vandalisme en dan, en dan ben je een crimineel. Of zo. Het, het, ja, het is... Uh, ik denk dat het wel fijn is als je het ook een plek kan geven. Het is misschien niet zo'n mooie kant... van de mens of van de, van de jongen... maar het is er wel... Je, maar ja, alleen dat uh, feit, hoe je het nu omschrijft... dat je het een plek kan geven. <laughs> ik bedoel, ja. nee, maar dat geeft al aan ja. hoe de tijden zijn. Uh, vooral. Ik bedoel, ik ja. moet maar ja, naar jou te kijken... en ik zie een zeer sensitieve, ja, schijnbedriegt ook wel eens... maar uh, uh, gevoelig iemand, of niet? <laughs> ja. ja, maar ja, goed. Ja. Maar ik denk wel dat ieder mensen mens die kant of dat, de, de, dat in zich heeft... en dat, dat, dat je ook af en toe zin hebt om dingen kapot te maken... Uh. En uh, ja, als je dat alleen maar uh, wegprobeert te schrijven... Schrijf het ook met dat onder... plezier, die gruwelijkheden? Ja, tuurlijk. Hm. Zit wel natuurlijk een beetje... Uh, Zin om het kapot te maken. Nou ja, ja, dat... Ja. Ik chargeer het, het nu, wel. Maar... Ja, ja, ja, ja. Maar het, uh, nou ja, ik denk dat het fijn is dat er, dat er veel van dat soort boeken zijn ook. Omdat, zodat je als jongen dat ook gewoon terug kan lezen en kan herkennen. En niet alleen maar... Uh, uh, om je heen krijgt te horen van het moet allemaal maar uh, lief en, uh, en uh, bewust. en, en uh, Ja, ik denk dat het wel, wel, wel fijn is. Hm. Terwijl je dat waarschijnlijk niet... Of wel, he, ben je daar be bewust mee bezig geweest voor dit boek en met Disses ook? Of is het iets wat uh, zich in jouw onderbewuste afspeelt? Ja, dat is moeilijk te zeggen hoe dat precies tot, tot stand komt. Ik ben er niet heel bewust mee bezig... Uh, ja, of trouwens met herschrijven en zo natuurlijk wel. Ja. Dat het nog wel wat harder mag? Of... Nou, nee, dat, is, dat het komt vooral door hoe het verhaal zich onts hoe noem je dat? ontvouwt. Ja, uh, ja dat, ik, ik, ik geef mijn hoofdpersoon in het begin een heel groot probleem mee. Uh, liefst zo groot, mogelijk, zo, zo groot dat ik het zelf ook niet weet op dat moment. Mm -hmm. En dan kijken hoe hij zich daaruit redt. Uh, en ja, dan moet het soms, moet die, moet die hele rare, harde, gemeene dingen doen. Waarvan ik ook denk van, nou, dat is niet heel uh, fijn, maar... Kom <laughs> maar, op! Maar, maar, ja, maar dat, dat komt dus gewoon door, door hoe, dat, hoe dat verhaal zich, zich ontvouwt. Uh, de vorm, nou. zoals gezegd. Je richt je rechtstreeks uh, tot de lezer. Ja, Misschien ja. moet je even uh, het allereerste begin voorlezen. Dan wordt dat gelijk duidelijk hoe je, hoe je dat doet. ja. De allereerste alle, alle bladzijde is dit. 21 juni. Je weet niet wat je in je handen hebt. In dit schrift dat jij nu vasthoudt... heb ik de oorlog beschreven tussen mij en mijn broer. Op deze bladzijde ben ik een maand geleden begonnen... om alles te vertellen over mijn insecten. En over mijn broer en onze geheimen. Ik wist toen nog niet hoe het uit de hand zou lopen. Sommige geheimen kunnen maar het best bewaard blijven diep onder de grond... Sommige geheimen kruipen uit zichzelf heel langzaam naar buiten. Sommige geheimen stinken en vreten overal gaten in. Laat dit schrift nooit in verkeerde handen vallen. Ik weet niet of jij zelf goede of verkeerde handen hebt. Ik hoop goede. Ik ken je niet. En toch ga ik jou alles vertellen. Iemand moet het weten. Maar besef waar ik je mee opzadel. Als je dit hebt gelezen is er geen weg meer terug. Weet dat ik je ga meesleuren in onze oorlog. Als je daar geen zin in hebt, of als je het niet durft aan te horen, dan moet je nu stoppen met lezen. En moet je dit schrift opbergen. Heel goed opbergen. Ergens waar het alleen gevonden kan worden door iemand die geheimen kan bewaren. Iemand met goede handen. Maar ik denk niet dat je dat wil doen, want je bent nog steeds aan het lezen. Zie je wel? Je hebt goede handen. Ja, hiermee bouw je gelijk een waanzinnige spanning op. En dit komt ook steeds terug in het boek, tot op het einde. Hè, van Je bent er nog steeds, je hebt het volgehouden tot nu toe. Het heeft een heel speciale uitwerking. Wat, wanneer bedacht je deze vorm? Was die er gelijk? Of? Ja, die was helemaal aan het begin. Uh, en dat heeft te maken met, uh, met de bron. Uh, uh, dit hele verhaal begon als een toneelstuk... Uh, en dat heb ik in, ben ik in 2006, geloof ik, 2007 begonnen. En dat is toen een, een monoloog geweest in de theaters. Uh, en eigenlijk wilde ik die hele directe vorm van dat theater... Uh, ik wilde eens proberen of je, dat, of je daar iets van kan laten terugkomen in een boek. Ah. Uh, en... Uh, Iets zoals we het in theater noemen dat je de vierde wand doorbreekt. Mm -hmm. dus de wand, van het publiek, dat je daar gewoon dat je rechtstreeks met je publiek uh, praat. Uh, daarvan dacht ik, goh, als ik dat naar een boek vertaal, dan moet ik moet ik misschien die vorm uitproberen, kijken hoe dat werkt. Uh, ja, en, van, en, en daardoor kwam dat. dat ik dacht, oké, okay, ik ga me, ga me heel direct tot die, tot die lezer. Dus dat er echt een noodzaak is van dit verhaal moet verteld worden aan, aan jou. Hm. En aan niemand anders. En aan niemand anders, nou ja. Ja. ja. Ik vroeg mijn elfjarige dochter, las met me mee. En ik vroeg, wat voor uitwerking heeft dit nou op jou? Wat, ja. wat Ze zei ik voel me heel vereerd. Ja, ja, ja. Ja, want dat, dat is ook wel de, de bedoeling inderdaad. Want alleen, het is alleen dan voor ja, die, die lezer. Ja. ja. En um, daarmee is ook heel erg duidelijk... dat jij die theaterachtergrond hebt, hè? Die jou blijkbaar heel erg van pas komt als, als schrijver. Ben je ja. daarvan bewust? Is het, klopt dat ook heel erg? Of... Ja... Uh, Want ik, hoe ik, ging ik het is... eigenlijk? Want je, je, je had niet bedacht... Ja, eerst was daar, uh, waren daar gewoon uh, wiskundige formules en natuurkunde en de uitvinder, ja. Simon van der Geest. En toen ontdekte je het woord. Hoe, wat, wat ligt daar tussen? Uh, theater. Dus, dus, dus de drang om... om... Ik, had, ik was heel... Uh, ik had een heel exact pakket. Ik had alleen maar scheikunde natuurkunde en zo op de middelbare school. En toen opeens dacht ik. En je vader is geloof ik een natuurkundige. Ja, ja, ja. En, uh, dus, uh... en toen op, op een dag dacht ik, uh, ik ga toneel spelen. Ik ga bij de vereniging van, van school, zeg maar. Het schooltoneel. En dat vond ik zo leuk. En dat bleek zo'n uh, schot in de roos. Middelbare school, ja, dat dan ook. ja. Ja, ik was 16 geloof ik. En toen ben ik daarmee doorgegaan. En toen ben ik blijven toneel spelen. Toen ben ik naar de theaterschool gegaan, theaterdocentenopleiding. En, uh, maar dat moet toch een enorme omwenteling ja, zijn. Ja, was hè? het ook. Ja, was het ook. Ik was wel even, ik had mezelf al ingeschreven op de universiteit voor biologie. En, uh, en, toen kwam, en, toen, en, en toen dacht ik ineens, nee, ik ga toch iets heel anders doen. Ik ga, ik ga toneel spelen. En wat ja. was dat dan? Wat ontdekte je daar? Ja, ik werd daar, tonen... ik werd daar heel gelukkig van. Ik gewoon dat spelen, ik werd daar gewoon helemaal gelukkig van. En uh, ja, het sprak me heel direct aan. ik wist ook, het was, ja, ik wist, ik kon het bijna niet benoemen, maar ik wist gewoon, nou, dit is het. en uh, ja, dus ben ik dat gaan doen. ja. die tot dan toe ja. zo'n kleine bolleboos in huis hadden ja. gehad, die zich over die. nou, maar die hadden dat ook wel gezien. ja. ja al wel eerder. Ja. ja, het zat er wel in. mijn broertje, mijn broertje is ook acteur. Uh, en dus, dus, we waren al wel veel bezig met, met uh, theater en uh, kunst en, ja. en toen, wat vonden ze dan van die keuze? Oh, je twijfelt zie ja, van wat zal nou, ik hier zo voor zeggen? nou uh, nee, ja, goed. Het, ik denk dat het wel even wennen is geweest. Ja, en, maar dat is het op een gegeven moment toch. Ze hebben gezet. ontzettend. Hebben, <laughs> <laughs> nee, maar ik heb op een gegeven moment wel, wel gezien dat het dat, dat hebben ze wel moeten zien dat het gewoon helemaal uh, mijn ding was. Ja. ja, nou dat dus, ze een paar en, keer flink hadden geslikt. Ja, dat, en jou nog hebben probeerd te overtuigen om jou toch op die nee, universiteit dat, te gaan. Nee, die nee, nee dat niet. ik heb heel veel vrijheid gehad. Dus dat, dat was geen enkel probleem. Uh, maar dus toen, nadat ik die, die theaterschool heb gedaan... Uh, of eigenlijk tijdens die theaterschool... Toen, toen hadden we toneelschrijven als vak. En toen ontdekte ik van, hé, hey, dit ligt me wel. En dit uh, met met weinig woorden... Heel veel weglaten, want dat leer je wel heel erg bij theater. Hoe meer je weglaat, hoe spannender het kan, kan worden. En hoe meer ruimte de acteurs hebben. Um, dus, dus van daaruit uh, on, ja, kwam wel die liefde voor taal steeds meer naar uh, boven. En vanuit het schrijven van mijn, van mijn eigen stukken... Uh, ja, kwam hij op een gegeven moment ook um, het schrijven van gedichten en, um, en verhalen. En het ja. schrijven van de opera. Ja, ja. Dat Daar kunnen we gedaan. trouwens even ja. een, een, een fragment van laten horen. Ja. Moet je even vertellen, het Zwanemeer heb je bewerkt. Ja, klopt. Voor uh, opera Holland, Holland Opera moet ik zeggen. Uh, vorig jaar winter is het uh, uitgevoerd. Ja, afgelopen kerst, ja. En um, wil je er nog iets over zeggen? Of? Ik weet niet welk fragmentje ga je laten ja, horen. Nou, Laten we dat dan eerst maar doen. Ja. Een bewerking van het Zwanemeer, door Simon van der Geest. aarde ontstaan. Alles heb ik gezegd. wat is er gebeurd? Jij had haar huis weggejaagd. Toen zijn de kleintjes gebroken op haar neus, vol met haar. doe je wie. Dat doe En toen was het gedaan vloog net een heks naar binnen, jij hier maar lekker zwieren. Terwijl hier vloog net een heks naar binnen, hier was net een heks. Terwijl jij in het paleis was, vloog zij hier om het huis. Met haar lange vingers schraapte zij over de deur. Alles was op slot, maar ze vloog toch naar binnen, door het wc-raampje. Ik was te groot voor haar, want ze wees met haar lange vingers naar onze zusjes. Zij heeft hen betoverd in zwangen, in zwangen. de opera. Ja. Ben je tevreden over dit fragment, Simon van der ja, Geest? Ja, ja, ik vond dit wel een leuk stukje. Ja. Ja. Ja. En uh, het was dus een bewerking van het Zwanemeer. Ja, en, en hoe ga je dan te werk? Wat... Ja, uh, een lang verhaal. Uh, uh, het, eigenlijk, het eigenlijke verhaaltje van het Zwanemeer. Het Zwanemeer is natuurlijk heel beroemd, om ja. zijn ballet. Uh, maar het verhaaltje van het Zwanemeer is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is een beetje dun en het het rammelt ook een beetje, vond ik eigenlijk. <laughs> ontdekte jij na de bewerking, ja, dus, tijdens dus, de bewerking. Nee, nee, nee, dus eigenlijk zag ik dat al in het begin al. Dus ik heb, toen, toen die vraag kwam, heb ik wel vrij snel... kwamen we erop van, nou, we, we, we, we, we zoeken een ander verhaal erbij. En namelijk het verhaal van de... Want wat, wat, wat, waar rammelt het verhaal dan, in jouw idee? Ja, uh, het is gewoon... Die, die, die tovenaar, Roodbaard die dan uh, die zwaan heeft betoverd. En, nou ja, goed, het, het, is, het, is, het is vrij eenvoudig zo. Dat kan veel spannender. Mm -hmm. het, dat, het verhaal van uh, Andersen en Grim van de, van de twaalf uh, zwanen: uh, dat, is, dat was veel mooier. En, en, uh, het ging heel erg ook over broers en zussen. En, die, en die, de liefde daartussen eigenlijk. En dat vond ik een mooi ding om, om, om eruit te pakken. Dus ik heb eigenlijk een mix gemaakt van. Het, het, het sprookje van het Zwanenmeer en van die twaalf zwanen van Andersen. En er zit ook nog een snufje aspoester in. <laughs> uh, en, en zo kwam ik uiteindelijk op, op, dat, op, dat, op dat verhaal. Ja. Ja. En um, nu, nu heb ik, want dit is natuurlijk iets totaal anders: hè? een opera, een theater, waar je dus aanvankelijk voor schreef. En dan heb je te maken met andere mensen, met mensen en met uitvoeringen. En of je daar dan wel of niet tevreden over bent. Ja. ja. En je hebt hier nu zo'n heerlijk, lekker, dik, vet boek. Van begin tot het einde door jou gecontroleerd en geschreven. Ja. Dat lijkt me een stuk prettiger. Ja, dat heeft allebei zijn voor en zijn nadelen natuurlijk. Ja. Uh, het is inderdaad wel zo dat het, dat het, helemaal, je, als het helemaal van jezelf is, je, je boek. Dat je overal uh, een soort van controle over hebt. Dat is, ja, dat is heel prettig en dan... Maar het is ook wel zwaarder. in, in ja, Een ontzettende klus. En het duurt heel lang. En, en uh, kijk, je moet gewoon een ander soort, andere soort verwachting hebben. Maar als je theater maakt. Als ik een toneelstuk schrijf. dat is per definitie een half product. Dus op het moment dat ik klaar ben. is het toneelstuk. Nou, moet nog beginnen. Ja, ja. Dus in die zin moet ik ja, is dat zeg maar je, je instelling. Kijk, ik kan zeg maar mijn gedeelte van het werk, de, dat dat halfproduct, daar kan ik heel erg mijn best op doen en zorgen dat dat virtuoos of mooi of klopt of weet ik wat. het liefst virtuoos hè. Ja, nou ja, dat hoop je dan. <laughs> en uh, maar dan begint het, het proces en, uh -huh. en dan worden er keuzes gemaakt, en dan blijkt van hé, hey, dit heb je heel leuk bedacht, maar op de vloer kan het helemaal niet of werkt het helemaal niet. En dan moet je ook af en toe slikken en even moeten er de dingen uit en moeten er de dingen sneuvelen of dingen erbij. Maar dat is de dynamiek van een theaterproces. En dat is iets, gewoon iets anders. Je hebt een andere verwachting erbij. Dus ik vind het ook alleen maar heel leuk. En het is wel iets wat je er altijd bij wilt blijven doen. Ja, het is niet zo dat je nu een ja. overgang hebt gemaakt... naar nee. alleen maar schrijven. Nee, ik vind het juist heel fijn... om die genres naast elkaar te kunnen beoefenen. Hm. Ook wat je zegt... Uh, um. Het, uh, het beïnvloedt elkaar. Ja. En het, het kan elkaar heel erg uh, ver, verrijken. Ik heb daar trouwens nog een goed voorbeeld van. Want je zei net al, van theater moet juist minder. Hè? Dat je echt in een paar zinnetjes iets, ja. uh, iets neerzet. En um, je hebt een heel mooi voorbeeld over de moeder van, van Hidde, die, uh, onzichtbaar is. die onzichtbaar is, aan de zijlijn aanwezig, maar eigenlijk afwezig. Uh, want ze werkt en ze is in de rouw. Uh, en dat weet je in een paar zinnetjes weer te geven. Even kijken, ik zal het even voorlezen hoe je dat dan, uh, um, hoe je dat dan doet. Soms is ze vroeg thuis, schrijft uh, Hidde, schrijft Simon van der Geest. Soms is ze vroeg thuis, hoor, dan eten we met z'n drieën. Maar zelfs dan, ik kijk naar haar stoel, ik zie dat er iemand op zit. Ze glimlacht, ze is er. En toch mis ik haar. Ja. Ben je dan heel tevreden als je dat uh, in een paar zinnetjes zo... Uh, Oh god, tevreden, ja. Um, nou, blij. Ja. ja. nou heb ik het. Nou, nou kijk, soms heb je wel een stukje waarvan je, waarvan je voelt: van hier moet, ik niet, hier moet ik even niet meer aankomen. Dan moet ik even zo laten. Want het leest goed en uh, waarschijnlijk klopt het. En uh, dan moet ik dat even zo laten, ja. Heeft het iets met wiskunde te maken? <laughs> ja, ik bedoel. Mm. Nou. In in essentie juist niet, omdat het natuurlijk een soort emotioneel product is en je mm -hmm. probeert iets te schrijven waardoor je, uh, waardoor de lezer wordt wordt meegenomen op zijn op zijn gevoel. en dat is precies het tegenovergestelde. maar ik kan wel uh, uh, dingen gebruiken natuurlijk, maar dat heeft gewoon te maken met met de technische opbouw van zo'n van zo'n stuk en uh, uh, van zo'n boek. Mm -hmm. Structuren. structuren. ja, dus die, die, Helderheid. Die, die, die manier van denken helpt ook wel, ja. ja. Denk het wel. En ook daarin zie je trouwens het theater terug. Want je pakt heel handig uh, een gebeurtenis die dan al is geschiet. En dan ga je weer even terug naar... Uh, of dan ben je even in de toekomst en gaat dan weer terug. Uh, nou ja, daar heb je ook allerlei handigheidjes okay. ja. in. <laughs> bij, volgens mij. Ja. Goed, dan al die verschillende... Uh, voor... Trouwens, ik wil nog wel even iets zeggen ook over de vormgeving van het boek, want ik was even in de veronderstelling dat je zelf ook nog wat erbij had uh, getekend. Uh, want het is heel slim gedaan met tekeningetjes ja. die een beetje uh, onhandig zijn eigenlijk. Dus heel knap getekend door een echte illustrator. Ja, door Karstelneke. Ja, ja. Ja, ja ik, ik, ik, toen ik dit, dit, dit plan had om dit boek te gaan schrijven... toen had ik al vrij snel in mijn hoofd van, zij moet dat doen. Ik had eerder met haar gewerkt, Christianeke Rogar. En uh, zij had een aantal toneelstukken van mij geïllustreerd. Uh, en zij heeft dus die, die hele speelse jonge hand, zeg ja. maar, in, in, haar, in haar tekeningen. Ze tekent veel met pen en zo. Dus ik, ik heb haar vrij snel gevraagd hiervoor. En uh, ja, zij vond dat helemaal, helemaal leuk. Zij zei... Wat, uh, in een gesprek erover. Ook zei ze: ja, maar ik vind het zo leuk dat ik me zeg maar dat ik me moet inleven in een jongen van elf. Dus eigenlijk terwijl zij tekent speelt zij een soort van een jongen van, ja. van elf en dan gaat zij dus op die manier. Dus ik, zei heel erg uh, tekeningen te bestuderen van van tien en twaalfjarige uh, jongens hoe wat dan die stijl is en zo. En ik vind dat ze dat heel goed uh, zich eigen heeft weten te maken. Uh, waardoor je echt het idee krijgt. Want er zijn wel mensen die hebben gevraagd: van, heb je het echt door een, door een ja, kind ja. laten illustreren? Nou, ja, dat is wel de bedoeling. Dat Dan is dat, de missie uh, behoorlijk ja. geslaagd. Ja, ja, ja. Uh, uh, nog even terug naar de verschillende vormen waar je voor kiest. Dus uh, uh, theater en een opera, waar we net een fragment van hoorden. Um, uh, dit is dan geschreven vanuit die jongen die dat schrift schrijft. En dan heb je Disses, waar je vorig jaar de Gouden Griffel mee hebt gewonnen. En dat is poëzie. Uh, ja, zou je, zou kunnen, je zeggen. kunnen zeggen. Ja. Misschien moet je eerst even een, een stuk uit de Disses voorlezen. Dit is dus een ja, rapstijl, zou je ook kunnen zeggen. Ja, sommige een... mensen zeggen dat ook heel ja. ja. ja. Ja, ik ben er zelf niet zo heel erg mee bezig geweest, maar het, het kan wel heel goed. Ik zou ik gewoon het eerste gedicht. Ja, voor doe maar. Eens, ja? ja. Een bewerking van het Odysseus dus. Ja, van de Odyssee. Oorlog. Ze zouden naar het zwembad en ik mocht wel mee, als ik maar niet weer ging janken. De grote jongens waren er vast ook. We renden naar het diepe eerst en doken zo met tien tegelijk. Ik kan niet duiken, dus ik sprong gewoon. We klommen eruit voor de volgende duik... toen Michael ze zag en siste: daar, de jongens met de kettingjes en een paar met okselhaar. Ze grijnsden naar ons en wezen naar mij... en iets te hard fluisterden zij... wat een niemand, wat een spriet... net zodat ik het best kon horen. Even later was het oorlog... Tekkelen, glijen, bommetjes vlakbij en randje douwen, onderhouden, proesten, schoppen, blauwe plekken, schuilen bij het bubbelbad, onze gele mat gejat. Badmeesters keken wel, maar zeiden niets. Jop een bloedneus, Bram zijn knieën lagen open en ik, ik was zo wat verzopen. We spraken af bij elkaar te blijven en altijd iemand op de uitkijk. Ik knikte ja, maar even later zat ik toch op de wc. Deur dicht. En ik moest niet eens een beetje. Ik zat daar maar, hoorde ze roepen, disses, waar is disses heen? Handen op mijn oren, mijn ogen prikten van het gloor, snot liep mijn neus uit. En ik wilde niets anders dan gewoon, gewoon naar huis. Ik zie echt dat jongetje voor me. <laughs> het is echt waanzinnig. Je kende het trouwens ook uit je hoofd. Ja, ja ik kende eerst... Uh... 10, 12 gedichten ken ik niet ondertussen wel uit mijn hoofd. Ja. Heel, veel, heel veel voorgelezen en heel veel voorgedragen op scholen. En ja. treed je er ook mee op? Ik bedoel, of, of ga je ja. op een kruk zitten? En... Ik heb nu een, een vriendin van mij die speelt accordeon. En we hebben samen een soort muziekprogrammaatje gemaakt. Uh, waarbij zij speelt en ik dan uh, voordraag. En zo maken we een soort... Uh, yeah. Zoals ze dat heel, heel, heel, heel vroeger natuurlijk ook deden. Die, uh, die zangers ja. in, in Griekenland. Met, maar dan met een... Uh, een lier, uh, om, om op die manier verhalen maar te vertellen, want dat is natuurlijk het leuke daarvan, dat je, dat het weer een beetje daaraan refereert, uh, dat verhalen verteld moeten worden, doorverteld moeten worden. En ja, dat is heel leuk om dat op die manier te doen. En, en, en wist je, toen je hier uh, aan werkte, dat dat wel eens uh, heel goed zou kunnen aflopen? Ik bedoel, dat het een gouden griffel zou kunnen worden, voorspel je natuurlijk niet zelf, maar wel dat het dat het heel erg klopt of zo. Dat je... Nou, ik heb dat nooit, nooit, nooit kunnen vermoeden. Maar uh, toen ik ermee begon, dat is ook heel lang geleden geweest. De eerste gedichten, ja, zes jaar geleden of zo ben ik daarmee begonnen. Maar ik had wel, ik had er veel lol in. Toen ik, toen ik die eerste gedichten had, toen had ik wel meteen iets van, oh, dit, is, dit is tof. Dit is, hier heb ik wel iets te pakken. En, um... Juist omdat het gedichten waren. Ja, nee, het had, het had een heldere vorm voor mij. Want ik wist gewoon iedere keer: ik moet één avontuur pakken en dat in, in, in, in één bladzijde, zeg maar, in een gedicht ver, uh, vertellen. En heel erg op zoek gaan naar wat is nou de essentie van dat avontuur, van dat stukje. Wat betekent het voor mij en wat, wat herken ik daarin? En daar probeerde ik iedere keer, zeg maar, die, die, uh, uh, dat spelen in de polder uh, bij te gebruiken. Dus... Dus daarom dat veel van die, van die elementen uh, terug zijn, zijn gekomen daarin. Uh, en het had een hele heldere stem, zoals ik dat noem. Dus dat, dat, dat, dat jongetje, uh, die die dit, die dit vertelde... had een hele, ja, soms een beetje zeurdere gezelschap Maar, <lacht> maar een beetje, weet je, dat is natuurlijk ook een beetje een mietje. Maar, uh, maar toch ook wel een heel erg uh, krachtige stem. Want het is ook een beetje een held... Uh, dus ja, die, die, die, die drong zich heel helder op. En uh, ik kon dus heel goed voelen van... ja, dit, dit, dit komt uit zijn kook of dit komt uit zijn mond en, en, en dit niet. Hm. Ja. Als je nou zou moeten kiezen tussen Disses en, en hidden mm -hmm. wie, wie is dan het meest Simon van der Geest? nee nou, de, ja, dat kan ik niet zeggen. Ik bedoel, wat ik zeg... Volgens mij kies ik voor zo'n boek dan een bepaald gedeelte van mezelf... waar je, waar je even de, de spotlight op zet nee. en dat je, wat je dan uitlicht. En bij Disses was het meer, misschien meer het buitenspelen... en, en, uh, en het met vriendjes uh, rafotten en varen en vlotten bouwen en hutten bouwen. En, uh, en bij, en bij meer dat... Zeg maar wat meer, nee... Het, het, zou, ja, het is ook zeggen. een beetje vreemd, want ik, ben, ik, bedoel, ik hou daar eigenlijk helemaal niet van om dan zo heel erg op het autobiografische of wat dan de afsplit. Maar het, het, het, uh, ik vind het altijd toch, het intrigeert mij enorm waarom mensen ervoor kiezen om juist voor kinderen uh, of voor uh, uh, jeugdigen mm -hmm. te schrijven. Want ja. dat is toch ja, iets wat je volgens mij niet besluit, maar wat dan gebeurt. En wat is dat dan toch, dat die stem klopt? En laatst was er nog een groot interview met uh, uh, Guus Kuijer... naar aanleiding ja. van de Grote Prijs. Ja. De Nobelprijs ja. van de Literatuur, ja, ja die hij had gewonnen. En, en daar, hij, heeft ooit, hij is begonnen als auteur voor volwassenen. Maar ja. dat klopte niet, voor ja. geen meter. En, dit klopt, en bij jou is dat ook zo aan de hand. Of denk je dat... Nou ja, goed, dat is weer een andere vraag. Maar heb jij enig idee wat dat dan is? Ja, ik, ik, ik, ik voel op dit moment de meeste uitdaging gewoon om voor kinderen te, te, te schrijven. Ik vind, het, ik vind het eindeloos interessant en boeiend en, en, en uitdagend om... Uh, juist omdat het me dwingt om een kern te pakken. Om niet uh, uh, de omheen te lullen, maar om gewoon uh, toch te zeggen... Uh, om, om helder en eerlijk te zijn. Uh, en daar dus... Die, die woorden voor te vinden. Maar moet je helderder en eerlijker zijn ten overstaan van kinderen? Nee, hoeft niet. Dan... Maar, nou, Het kan bij volwassenen. Maar uh, uh, uh, toch op het moment dat ik bedenk... Een, een, een kind moet dit kunnen begrijpen, moet dit kunnen volgen... Mm -hmm. uh, doet het wel iets met me schrijven waardoor, het, waardoor, het, uh, waardoor ik mezelf moet dwingen om... Uh, om goed te weten wat ik nou eigenlijk wil vertellen. En dat in. Uh, dus, dus het doet ook iets mee met, met mijn stijl, wat, uh, ja, wat, wat goed werkt of zo. Hm. Dus uh, het, het is niet zo dat het nou per se uh, voor de rest van je leven uh, zo zou moeten zijn. Dat weet ik niet, nee. Hm. nee maar nu, ja, ik, ik ben hier nog lang niet op uitgekeken, dat hm. weet ik wel. ja. Uh, laatst sprak ik ook Ted van Lieshout nog... die nu voor het eerst eigenlijk een, een, oh ja. een boek heeft geschreven... Ja. voor een volwassen publiek... over uh, de ervaring die hij heeft gehad met een uh, pedofiel uh, als kind. En hij was toch enigszins euforisch over de aandacht... een ander soort aandacht die hij kreeg... van het publiek. Ik bedoel, een optreden bij Pauw en Witteman... als, als kinderboekenschrijver. Uh, hoef je dit niet... Uh... Zit er niet in. Nee. Nee. <laughs> Gemeen, hè? <laughs> ja, dat ergert je wel. Nee. Nou ja. Niet dat dat nou het hoogste haalbare is, maar het is wel een ander soort aandacht. Ja, ja, dat, ja ik kan het nergens mee vergelijken, natuurlijk. Ik bedoel, ik vind dit ook allemaal heel leuk. Ja. Maar, uh... Ja, soms denk ik wel dat het, dat het jammer is dat het, dat het af en toe een ondergeschoven kindje. Dreigt te worden. Dat, dat zo'n Guus Keijer, dat hij dus de Alma heeft gewonnen. Dat, ja, dat is zo groot en, en geweldig. En toch ja, waren het misschien een paar pagina's, twee pagina's in de, in de krant. En toen was het alweer klaar. Mm -hmm. Ook ik, omdat ik, hij het zelf afhoudt, trouwens, ja, he, voor alle duidelijkheid. Hij was onbereikbaar. Ja. En gaat er dan ook praten op? Ja, misschien wel. Maar, ja. maar goed, ja, er valt natuurlijk genoeg te vertellen over, over al zijn boeken en, en de films die ervan zijn gemaakt. En, uh, ja, ik vind dat heel groot en, en van mij mag dat wel, wil ik daar wel veel meer over, over lezen dan in de, in de krant en zo. Maar zie jij iets? Ik bedoel, zie je een overeenkomst tussen uh, auteurs die ervoor hebben gekozen of die het is overkomen dat ze juist voor kinderen zijn gaan schrijven? Zie je, um, is het een bepaald type? Nee, dat durf ik niet zo te zeggen, dat, dat weet ik niet. Nee, ja, kijk. Ik denk, het helpt als je dus een soort van contact kan maken met, uh, met die herinnering van vroeger. Met dat, met mm -hmm. dat, dat, je, dat je je nog levendig kan voorstellen hoe het was. Ik denk dat dat heel erg helpt. Mm -hmm. En dat misschien dat dat, als je een gemene delen zou moeten aanwijzen, dat die jeugdboekauteurs dat wel hebben. Mm -hmm. uh, ik vind het zelf altijd fascinerend om te kijken naar. Uh, er zijn een aantal auteurs die zo heel mooi over de oorlog en zo kunnen, kunnen vertellen. Mm -hmm. Het blijkt dan dat, die, uh, dat ze de oorlog hebben meegemaakt toen ze acht waren. Of weet je wel, Els Pelgrom, uh, Wim Hofman. Die, dat, dat, is, heeft, dat heeft is waarschijnlijk zo'n zo indruk gemaakt op, op, op die jonge leeftijd. Dat die periode ze heel goed bij is gebleven. En dat daardoor ook... Hele prachtige dingen naar het voortkomen. Ja, want dat wilde ik je juist vragen. Of het dan eigenlijk ook zo moet zijn... dat er een grootse gebeurtenis uh, moet hebben plaatsgevonden... rond uh, dat levensjaar. Weet je, of er iets... Nou is het in jouw... Zou je iets kunnen benoemen waarvan je zegt... daardoor staat het me juist zo helder voor geest? Die achtjarige jongen. Nee. Ja, kijk, ik ben op mijn zesde verhuisd. En verhuizen is, is voor een kind ook altijd uh, groots of zo. Ja, ik vond dat wel leuk... Maar het is wel iets wat je meekrijgt, maar ja. Je, zou het zelf ja. Niet, je hebt het zelf niet ervaren. Als, je noemde het net trouwens wel in het begin van het programma, gelijk als eerste. Maar, maar daarna vlakte je het ook weer een beetje af met. Er was geen sprake van de grote omwenteling in kapitale letters in het leven van Simon van der Geest. Nou ja, je vind, ik denk dat dat te maken heeft met dat je heel snel je weg wel vindt. Ja, ook die. die auteurs die dan de oorlog hebben, hebben meegemaakt. Ik denk dat, dat je dat ook daar ook wel ziet van... ja, dat is dan gewoon de situatie. En, uh, en je, daar vind je ook wel je, je weg in. En uh, waar waren in, in het begin misschien een beetje raar en vreemd in dat, in dat dorpje. Maar ja, heel snel maak je toch vrienden en uh, weet je niet beter. Ja. Wat gaat er nu nog komen, denk je? Ik bedoel, is er nu alweer een volgend boek met weer een totaal andere vorm na... Uh dishes en spinder. Nou, ik heb een paar ideetjes liggen... maar ik weet nog niet zo goed wat ik, uh, wat, wat ik uit ga werken. Uh, maar ik vind het wel heel leuk om iedere keer weer iets nieuws uh, uit te proberen. Wat ik met de afgelopen drie boeken wel, wel steeds heb gedaan. Uh, ja, want er was een, dit is je derde boek, hè? De ja, eerste Geel, Geelgras was mijn Geelgras, eerste boek, ja. Ja, uh, ja, om, ja om, om jezelf uit te dagen... Ja, steeds weer iets nieuws. Uh. Dus ik zit nu over te denken om misschien iets voor, je, voor wat jongere kinderen te schrijven nu. Dat heb ik nog niet zo heel veel gedaan. Ja. Want je hebt ook een kind van, hoe oud is die dochter? Bijna drie. Bijna drie. Ja. Lukt dat al? Zou je dat kunnen? Voor, voor die leeftijd, ja? Ja, natuurlijk vertel, je, vertel ik heel veel verhalen uh, aan haar. Uh, ja, dus je, je moet wel. Ja, je raakt er wel bedreven in, inderdaad. Ja. Maar ja, om daar dan nog een boek van te maken, ja, dat is wel weer een vak apart. Ja, dat is een ja. ander verhaal. Ja. Goed, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Welk ideetje uitgewerkt gaat worden. Wat komt er op de tegel te staan, Simon? Um, ik heb geen idee wat... wat, wat uh... Heb je een lijfspreuk of een levensmotto? Um, oh. Heerde heeft er wel een, volgens mij. Ja, wat is dat? Of niet? Denk even na, dan ik... meld ik even wat zo dadelijk ja, op deze zender te beluisteren zal zijn. Twee dingen natuurlijk, om acht uur begint het. Magneet Rijntjes praat met socioloog en schrijver Herman Fuisje... over het nieuwe ouder worden. Nou, daar zijn we benieuwd naar. En nu is het heel stil. <lacht> Aan de andere kant van de tafel. Ja, je overvalt me heb je een beetje, iets over je, Heb je iets op je bureau staan? Een tekst? Nee, een zin niet die altijd veel, bij jou veel, is. Veel Mag ik ook een tekening maken? Ja, tuurlijk. Ah, dan doe ik dat. Dat kan je ook. <laughs> maak jij maar een mooie tekening. Ik maak gewoon een mooie tekening. Dan ja. beschrijf ik wat erop komt te staan. Zwarte ja. viltstift nadert nu de spierwitte tegel. En dan meld ik dat uh, de luisteraars die benieuwd zijn... hoe de tekening van Simon van der Geesten uitkomt te zien... die verwijs ik naar onze website. radiokunststof.nl Hou het in de gaten. En morgen zijn we er weer. Tot dan. Dank meneer Van der Geest, dit was aflevering 2455. Jawel, 2455, wij zijn er morgen weer. Ja, <hijnen> we zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1, kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Mensen die overdag televisie kijken, voelen zich een beetje schuldig. Prem Radeke, Sjoen, op weg naar het nieuws. Ik praat vandaag over televisie. Een heleboel ja. mensen, heel subs, zouden zeggen waar gaat dat over? Op zoek naar de bron. De televisie is soms ook gewoon een schemerlamp en radio is gewoon geluidsbehang. De wereld op uw stoep. Maar vooral voor radio als voor televisie geldt dat wij een product zijn en mensen moeten er naar luisteren en kijken. Ja. Elke werkdag, s ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.